Dit is Radio 1. BNN Today. Winfried Baijens. Het is twee over negen. Vandaag werd getest of de Europese banken tegen een stootje kunnen met de zogenaamde stresstest. Is de uitslag reden voor paniek of niet? We hebben het er zo meteen over. Lars Boom is afgestapt in de Tour. Onze tour Kenny van Hummel geeft samen met Erben Wennemars... zijn mening over de Tour de France van vandaag. En daar heb je weer natuurlijk, als het over Tour gaat. Martsmeets, waar wil jij dus het over hebben? Er zijn heel weinig mensen die de Giro weten te winnen. Ik noem er maar eens eentje. Marianne Vos. Ik vind dat ze daarom een plaats eventjes nu vanavond in dit programma mag innemen. Ja? Ja. En zoals altijd heeft Mart gelijk. En daarom is Marianne Vos hier in de studio... Today's Topics. Waar ging het over bij het koffiezetapparaat? Of op het terras, het maakt eigenlijk niet zo uit. Of online, Lieke Veldt die weet het. Today's Topics. Ja, um, nummer... <lacht> Geen paniek, want we zijn er nog. Maar dit hoorde je vandaag op onder andere... Radio 1, Radio 2, 3FM, Radio 4, Aero Classic Rock Noord... Radio Drenthe en Radio NL. En dat komt door een brand in de zendmast in Hooggesmeelde. De brandweer die neemt maatregelen. Maar hoe wil je zo'n brand in zo'n hoge toren ooit gaan blussen? Ja, dat is natuurlijk uh, de prangende vraag. Uh, de toren is ongeveer 300 meter. En de brand woedt dus ongeveer op 180 meter hoogte. En... Zo, dat meen je niet. Ja, op dat moment knakt de zendmast om. En een markeringspunt van Drenthe stort zomaar in. En dan reageer je niet blij. Aldus, een Drentse toeschouwer. Ook in Lopik was er brand in de Zendmast. Hij staat er nog wel, maar uit voorzorg is de Zendmast uitgeschakeld. In 80% van Nederland is daardoor via de eter geen radio te ontvangen. De directeur van de publieke omroep die baalt enorm, dat hoorde je net al in BNN Today. Wij zijn er in ieder geval te horen en te zien op radio 1.nl. Nummer 4, Dierennieuws. Pimpelpaars en eigenlijk alle kleuren van de regenboog. Want drie Nederlanders die smokkelden zakjes vloeibare cocaïne met een paar tropische vissen mee ons land binnen. Vissen zwemmen niet in uh, cocaïne. Aan de zakken waar de vissen in zaten zaten andere zakken gehecht. Dat leek op water. Maar dat bleek dus uh, cocaïne vloeibare vorm te zijn. Dat zien we wel vaker op Schiphol. En in dit geval uh, spreken we dan over 97 liter pure cocaïne. De vissen die worden opgevangen door een dierenspeciaalzaak om over dit trauma heen te komen. Hun baasjes zijn door de maréchaussee opgepakt. En in totaal is de cocaïne 9 miljoen euro waard. Ja, daar kun je heel wat visjes van kopen. Maar volgens de politie is het de daders meer om de cocaïne dan om de vissen te doen. En nummer 3. In Vlaanderen kunnen bedrijven maar niet aan genoeg personeel komen. En dat terwijl er in Wallonië 13% werkloos is.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 Vanuit de bedrijven. Dus in plaats van 13% van de Walloniërs komen er duizenden Fransen naar Vlaanderen om daar te werken. Amai, amai. Toch is er voor de Walloniërs geen haast om een baan te vinden. Het sociale vangnet, dat ze ook wel een hangmat noemen, bevat ze namelijk prima. En nummer 2, het stadion van FC Twente is nog steeds een puinhoop. Maar de tukkers moeten eind juli al een Champions League wedstrijd spelen. Een co-Adriaanse vertelt waar ze dat zullen doen. Nou, op dit moment twee opties, het stadion van Schalke 04 en uh, hetzelfde droom van Vitesse heb ik begrepen. In het Gelderen Droom stonden eerder grote sterren zoals de Spice Girls, Tina Turner, U2 en Bruce Springsteen. Maar onder het Schalke stadion bevinden zich in totaal 50 biertanks van 1000 liter. Dus ik denk wel dat ik weet waar FC Twente gaat spelen. Oh. Over de tegenstander is trouwens nog weinig bekend. Nee, ik, ik ken het helemaal niet. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik weet wel dat ze in Roemenië komen en uh, op de derde plaats geëindigd zijn. Ze dus moeten zoveel mogelijk, uh, zo snel mogelijk mensen daar naartoe sturen om een beeld te krijgen van het team. En nummer 1 in Syrië wordt door een paar honderdduizend mensen weer fanatiek geprotesteerd tegen president Assad. Thousands of demonstrators on the streets of Syria. Some reports say nationwide the crowds this week are the largest since the beginning of the uprising. There are reports too of security forces opening fire on demonstrators. These images are from the northwestern city of Idlib, where at least two people are reported killed. Ja, al twee doden dus tijdens de grootste protesten tot nu toe. Aanstaande zondag dan zit de president er precies elf jaar. Dat waren today's topics en maandag zijn er dan weer nieuwe. Liekeveld, dankjewel. Vliegende auto's, dat klinkt als iets heel futuristisch. Maar vanaf deze week rijdt er in de Verenigde Staten eentje rond. En ik zeg bewust rijden, want vliegen, dat mocht hij al. De transition, zo heet hij, mag nu eindelijk ook naast het vliegen de weg op. En dat is dan het nieuws. Misschien futuristisch, maar niet helemaal nieuw. Al bijna 80 jaar worden vliegende auto's gemaakt. In BNN Today duiken we iedere avond naar aanleiding van de nieuwsgebeurtenis de geschiedenisboeken in. En daarom willen we nu wel eens even weten, wat was de minst succesvolle vliegende auto? Autojournalist Carlo Bransen, goedenavond. Goedenavond. Het is een rijke geschiedenis met, uh, met allerlei bonte auto's die uh, moesten gaan vliegen. Wat was de minst ja. succesvolle? Nou, ja, ze waren eigenlijk allemaal niet succesvol, hoor. En Fruit, jij zei, je had het net over tachtig jaar, maar het gaat al meer dan honderd jaar terug dat idee om auto's te laten vliegen. Och. Uh, ja, maar de meest onfortuinlijke meneer, dat was wel meneer Smolinski... En die, uh, die wilde in 1973 met zijn, met zijn vliegende auto de lucht in. Dat lukte ook vrij aardig, totdat er een vleugel inklapte. En hij met zijn medepassagier naar beneden stortte. En, en uiteraard zijn auto ook. En hij is twee weken later is hij teruggevonden. Da daarmee, daarmee is wel, uh, ja, ik zal maar zeggen, dat was het eerste dodelijke ongeval met een vliegende auto. De Fort Pinto, hè? was dat? Nou ja, het, het, het was een soort kruising tussen een Cessna, dat is zo'n klein sportvliegtuigje, en een Ford Pinto. Dat was uh -huh. op zich al een, een tamelijk beroerd uh, autootje, kan ik je melden. Maar in ieder geval, uh, ja, die, die, die, eigenlijk gewoon een beetje, een beetje middenklasser met, met grote vleugels op het dak en een propeller achterop. Jij en ik zouden nu al zeggen van, die gaat het niet halen. Nou, daar was ik zo... Ja, we gaan even nu via Twitter, @bnntoday. BNN Today, dat is het Twitteradres. Dan kun je zien um, hoe dat vliegtuigje eruit zag. Althans, autovliegtuig, vliegende ja, auto, de hoe de je de het auto, ook wil noemen. Ja. Uh, wat voor man was dat, die, die Henry Smolinski? Ja, het was. je, je, je, je, je hebt gauw dat je hem zegt... Uh, we zetten hem bij in de, in de galerij van de Willy Wortels en de, en, de, en de uitvinders. Maar het was wel degelijk een, uh, een, een, een technisch onderlegd iemand... Uh, die ook in allerlei voorname instituten, uh, uh, zeg maar, een beetje vliegtuigkunde studeerde en, en ook onderwees. Dus het was, het was niet iemand die zegt: van nou ik ga misschien even wat doen en dan, uh, dan gaat het allemaal lukken. Nee. Maar het is, uh, ja, weet je, met, met de kennis van nu, zoals dat tegenwoordig heet. Ja, weet je, dat dit ging mislukken. Weet je, ja. Een vliegtuig moet heel licht zijn bijvoorbeeld. Nou, een auto is niet licht. Dus als je een auto onder een vliegtuig hangt... Heb je een probleem? Dan heb je al niet zo'n beste combinatie <lacht> natuurlijk. <lacht> en toch proberen mensen het al heel lang. En ja. uh, het is toch al 2011. Je zou denken, het gaat op een gegeven moment lukken. Nou ja, nu is er in ieder geval toestemming voor, uh, voor deze auto. Wanneer wordt die ingevoerd? Dat we denken, nou, die komt in dagelijks verkeer. Nou, ja, ik, ik, ik acht die kans heel erg klein hoor. Kijk, die, die, die terra fugia, uh, waar jij op doelt... Dat is een auto inderdaad met inklapbare vleugels, ook weer een autootje. Uh, ja, die heeft nu in Amerika de status van een, van een licht sportvliegtuigje. Nou, in die zin uh, moet je dus rijdend over de weg naar een vliegveld toe... en dan mag je vanaf dat vliegveld mag je opstijgen en daar moet je ook weer ook weer landen. Hè? Dat, dat, dat is een beetje de opzet. Mm. Ja, eerlijk gezegd, weet je, zijn de voordelen dan... Wat heb opgerkt, je daar dat, dat, uh, dat is leuk als je in de woestijn woont... of ergens in Amerika met hele grote oppervlaktes... maar in Nederland moeten we dat echt niet op gaan zitten wachten. Autosjournalist Carlo Brandsen, dankjewel. je wel. Zometeen gaan we het hebben over Isjan Gürt... de Turkse jongen die in een Nederlandse politiecel overleden is. Tweede Kamerlid Tovik Dibi bemoeit zich nu met de zaak. Maar nu eerst Karel Emmerald, Riviera Live.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 Vrijdagavond, en dan duiken we in de wereld van misdaad en criminaliteit. met onze eigen crime expert Marlini Fase. Marlini, goedenavond. Goedenavond. We gaan het hebben over een zaak die de afgelopen tijd nogal wat ophef heeft opgeleverd. De dood van de 22-jarige Isan Gürts. Even de zaak in het kort. Ja, Isan was een jongen uit Heemskerk, een jongen van Turkse afkomst. En hij werd begin van deze maand aangehouden in een snackbar in Beverwijk. Omdat hij echt enorme ruzie had met de eigenaar van die tent. Hij was mogelijk onder invloed van drank en drugs, maar hij was in ieder geval ontzettend wild. Hij gooide met stoelen, hij sloeg om zich heen. Mm -hmm. Op een gegeven moment werd de politie erbij gehaald en Isan werd meegenomen. Maar ook toen verzette hij zich enorm tegen de arrestatie. Um, dus de politie heeft echt geweld moeten gebruiken om onder controle te krijgen. Ja. Um, nou ja, ze hebben hem in de politiecel gezet. Maar twaalf ja, uur later leefde die dus niet meer. Vader um, zegt, um, uh, veel geweld gebruikt, um, overleden door geweld van de politie. Ja, ja hij, hij bleef dus onrustig en in de cel werd hij ook door een arts bezocht. Uh, en de tweede keer bleek dus dat hij geen hartslag meer had. Uh, hij werd nog wel gerealimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar dat mocht niet baten. Mm -hmm. En zijn vader zegt dus, ja, door dat harde geweld van de politie, uh, om onder controle te krijgen. Uh, eigenlijk is mijn zoon vermoord, zegt hij zelfs. Hij is zo zwaar toegetakeld. Hij uh, had zijn neus gebroken, uh, een schoenafdruk van uh, van uh, een agent op zo'n borstkas. Uh, dus dat is het verhaal van de familie. Uh, maar politie en justitie zeggen... nee, ja, het is iets heel anders. Die jongen was zo onder invloed. Uh, hij had mogelijk het excited delirium syndrome... zoals uh, deskundigen zeggen. En uh, het gaat er dan om dat door overmatig drugsgebruik, bijvoorbeeld cocaïne, um, dat je zo door het lint gaat dat je hart helemaal over de toeren raakt ja. en uh, op een gegeven moment stil komt te staan. Uh, dus hij zou dus een hartaanval hebben gehad en op die manier overleden zijn. Um, nou ja, er zijn er regelmatig rechtszaken omdat er overleden verwondingen op nahoudt en je dus niet meer kan bewijzen ja, waar komt dat nou vandaan. Nee. Um, agenten worden wel vri vaak vrijgesproken omdat er niet echt een directe oorzaak is. Maar ja, zijn vader en zijn familie die geloven er dus niets van. Nee, laten we even luisteren naar de vader uh, van Isan bij RTV Noord Holland. Mijn zoon die is gewoon gemarteld en omdat hij sterk was en sportief was uh, met zes politiemannen tegelijk met handboeien en met onder uh, geweld en marteling tot uh, politiefelser gebracht hele lichaam zonder uh, martelingen. Ja, vader dus van overtuigd dat er iets uh, raars gebeurd is. Um, ja. Nu een onderzoek naar uh, dood door Rijksrecherche. Ja. In de Turkse media ook veel aandacht voor deze zaak. Ja, ja, de Turkse media nemen dit verhaal heel erg over. En die zeggen, uh, die brengen het in verband met heel veel andere gevallen... Uh, van Turken die omgekomen zijn in de EU. En die zeggen dat het mogelijk racistisch kan zijn. Uh, en, en daarom is deze zaak daar enorm. Een tegenstelling tot hier. Hm. Tovik Dibi, um, kamerlid uh, heeft zich de afgelopen tijd flink bemoeid met deze zaak. Hij vindt dat de Tweede Kamer zo snel mogelijk het onderzoek van de Rijksrecherche in moet kunnen zien. Tovik, goedenavond. Goedenavond. Waarom ben je met deze zaak gaan bemoeien? Um, om twee redenen eigenlijk. Uh, de eerste reden is dat ik sowieso principieel vind dat ik als Kamerlid, um, als er vraagtekens zijn over politieoptreden, dat die een geweldsmonopolie hebben. Um, dat je daar wel serieus naar moet willen kijken. Mm -hmm. Dus ik, ik hoorde al die verhalen van die familie... die zeiden hij is waarschijnlijk door politiegeweld omgekomen. Dat neem ik overigens niet over. Maar het is wel al aanleiding voor mij om te zeggen... misschien moeten we uh, in ieder geval zeggen... Uh, stuur dat onderzoek naar de kamer als het uh, afgerond is. En de tweede, en dat is heel belangrijk... ik wist dat, het, dat de vlam in de pan zou, uh, zou schieten. Omdat um, die jongen heeft Turkse roots... Het zijn uh, agenten, er zijn al lange discussies over um, hè, of agenten misschien niet specifiek op zoek gaan naar dit soort type jongens. Mm -hmm. En ik dacht, die vragen kunnen ook deescalerend werken. Als ik die vragen stel, dan kunnen de mensen die zich nu heel erg boos maken het gevoel krijgen van oké, okay, er wordt iets mee gedaan, ik, kan, ik, kan, ik moet rustig blijven, ik moet gewoon wachten totdat de feiten op tafel zitten en dan pas mijn conclusies trekken. Dus. Uh, ja, ja, jij denkt dus eigenlijk, doordat ik me ermee bemoei, wordt het misschien rustiger. Je zou ook kunnen denken, ik bemoei me er even niet mee, want het is al zo'n gevoelige kwestie. Ja, dat had ik ook kunnen doen. En dan hadden zij uh, uh, het gevoel gehad misschien wel dat niemand zich bekommerd om uh, een jongen die best wel toegetakeld was. Om wat voor reden dan ook. Ik bedoel, dat, ik weet niet precies hoe dat, hoe dat zo ver is gekomen. Mm -hmm. En ik kreeg ook na afloop uh, berichten van die familie, onder andere die nicht toen ze terugkwam van de begrafenis uh, in Turkije. Mm -hmm. Dat het wel echt wat heeft betekend voor ze. Dat ze het gevoel hebben van oké, okay, er, er wordt in ieder geval geluisterd naar onze zorgen. En, naar onze, en die zijn misschien hysterisch en misschien in, in de emotie van dit grote drama uh, totaal irreëel. Maar in ieder geval uh, wordt er serieus naar gekeken. Ja. En dat was voor mij wel belangrijk. Nou is er zondag een manifestatie in Beverwijk uh, van de Turkse gemeenschap. Daar verwacht de organisatie veel gasten uit binnen- en buitenland. Mm -hmm. uh, waarom wordt er zo heftig op gereageerd? Want Marlini uh, zei net al eventjes dat er gelijk verwezen wordt... naar meerdere zaken in heel Europa. Ja, wat, wat, wat mij opgevallen is, um, ook in de reacties die ik heb gekregen... Uh, Naar nou, aanleiding van die ene vraag die ik heb gesteld, want ik heb me eigenlijk maar één vraag gesteld, was ook echt van, ja, je stelt die vraag alleen maar omdat je ouders uit Turkije komen. Ter, voor jullie inval, mijn ouders zijn in Marokko geboren, maar dit is ook gewoon dat hele integratiedebat wat in één klap dan door zo'n zo traumatisch incident uh, weer losbarst. Mensen hebben zoiets van, ja, we zijn hier eigenlijk helemaal niet welkom... en misschien uh, worden we wel minderwaardig uh, gezien als minderwaardig. Dus je ziet eigenlijk dat dit incident, dat het een soort van container wordt... van allemaal andere bij elkaar geraapte emoties en gevoelens... die, die de afgelopen jaren in Nederland speelden. Ja, ja wat ik zo opmerkelijk vind, het OM bracht afgelopen week al naar buiten... dat er geen reden is om aan te nemen dat hij door politiegeweld is omgekomen. Maar vind je dat niet raar dat dat al naar buiten wordt gebracht... terwijl het onderzoek gewoon nog bezig is? Ja, ik had een dubbel gevoel. Aan de ene kant had ik zoiets van, het is, het is belangrijk om nu te deescaleren. Aan de andere kant dacht ik, uh, ja, je hebt die uh, resultaten van die autopsie nog niet. Uh, je hebt het onderzoek nog niet afgerond. Hoe kan je nu al allerlei dingen uitsluiten? En je merkte ook dat mensen nu zoiets hebben van, hmm, hoe -ho zo? Ja. Dus ik snap het dilemma wel bij de politie hoor, want je wilt, ze zien ook wat er allemaal in Turkije gezegd wordt en hier in Nederland gezegd wordt. En ze willen hun eigen mensen beschermen, dat, dat wil ik ook. Alleen, volgens mij moeten we gewoon nuchter blijven... en wachten op de feiten ja. voordat we conclusies trekken. Marlene, ik neem aan dat jij het OM heeft heeft, even hebt gevraagd... waarom ze dat dan al naar buiten brachten zo vroeg. Ja, ja normaal gesproken worden dus inderdaad geen mededelingen gedaan... Uh, tot het onderzoek is afgerond. Maar ze zeggen nu, ja, er zijn zulke nare verhalen... die ronde doen uh, in de media, zoals Tophik al zei. En, en vandaar dat ze vinden dat het is de moeite waard is... om van de regel af te wijken. En uh, we moeten gewoon tussentijds reageren. Tophik, nog even de vraag aan jou. Wie geloof je? De familie? Nee, ik, bedoel, ik wacht op dat onderzoek. Zeker niet. Ik neem niet één uh, op één over wat die familie zegt. Maar ik, ik, bedoel, ik ben ook niet iemand die blind altijd ervan uitgaat... dat de politie nooit een fout kan maken. Overal waar mensen werken kunnen fouten gemaakt worden. Ik kan in de heftigheid van het moment kunnen dingen gebeuren. Um, maar ik heb totaal geen enkel oordeel op dit moment. Ik ben wel bezorgd. Er zijn veel vraagtekens. Omdat ik wel heb begrepen dat die jongen echt, echt, echt enorm toegetakeld was. Hm. Maar voor die conclusies heb ik eerst die feiten nodig. Ja, en dan wordt er ook nog gesproken over filmpjes waarop te zien is dat die ja. uh, zou worden mishandeld. Uh, wat weet jij over die filmpjes? Heb je ze gezien? Nee, ik heb gehoord dat um, uh, familieleden en vrienden ze hebben gezien, omdat er ook volgens mij een shop naast die snackbar um, is die ook beelden heeft. En dat je daarop ziet dat het er heftig aan toe gaat. Maar ik heb, ik heb zelf geen beelden gezien. Ik heb eigenlijk alleen maar van die nicht um, de, de haar kant van het verhaal gekregen. En dat was een heftige kant van het verhaal. En ik weet niet of die echt klopt. Zodra er iets bekend wordt van het onderzoek, dan wil Tovik Diebi dat kunnen inzien. Dat is zijn verhaal, Tweede Kamerlid van GroenLinks. Dankjewel Tovik Diebi en natuurlijk ook dankjewel Malini Fase voor je komst aan de studio. En tot de volgende week, hè? Ja. Exit Holland. We gaan de grens over. In Exit Holland vliegen we elke dag de wereld over op zoek naar verhalen van Nederlanders in het buitenland. En vanavond is dat Olaf Koens vanuit Rusland. En hij is volledig in de ban van een nieuw stripverhaal. Olaf, goedenavond. Ja, wel, <laughs> Wat voor strip gaat het? Ja, het is een Poetin strip. Uh, ze hebben een superhelden strip gemaakt uh, over, over Vladimir Poetin. Mm -hmm. En uh, ja, normaal gesproken als dit soort dingen worden uitgebracht uh, uh, in Rusland, dan is dat meestal uh, uh, gaat dat ten favore van, uh, van, van, van Poetin. Dus uh, we hebben allemaal Poetin t-shirts gehad en uh, Poetin helden verhalen. Ja, maar propaganda. Dit is ja, ik zei propaganda, maar dat is dit dus niet. Nee, zeker niet. Het is heel kritisch. Poetin wordt neergezet als een soort uh, superheld met een heel gemeen karakter. Uh -huh. En uh, die moet vechten tegen de zombies, wat de gewone burgers zijn. Uiteindelijk moet hij dan toch de wereld redden, maar in daarin krijgt hij hulp van onder andere... Ja, zijn kleine hulpjes, als het ook in het echt is, die niet in met veel uh -huh. En ook nog een, uh, een derde held, Sechin. Ja, dat is heel bijzonder eigenlijk. Uh, dat is, uh, uh, Igor Sechin is uh, ja, toch eigenlijk wel een van de... Decision makers binnen, binnen de regering, maar die is altijd onzichtbaar. Die zie je nooit, daar hoor je ook heel weinig over. En in die strip komt hij terug als de derde superheld. En het grappige is ook dat hij uh, ja, als een soort lijntjes is, is getekend. Dus je ziet hem eigenlijk in de strip ook niet. Door zijn superkracht dat hij onzichtbaar is. En uh, ja, het is eigenlijk in deze strip Sitchin die de, die de knoop doorhakt. Dus dat is wel bijzonder en goed ook dat hij zijn aandacht aan wordt besteed. Dat die man eigenlijk uh, ook aan de touwtjes trekt. Uit het leven gegrepen dus deze strip? Ja, bijna wel. En het is ook leuk om te lezen. Kijk, in, in, uh, uh, in Nederland, en vooral in België heb je een hele grote stripcultuur. Uh, en uh, worden alle politici verstript? Nou, in Rusland is dat nog nooit het geval geweest. En dit is uh, ja één jongen heeft dat op, op internet gezet. Ik geloof dat het in ieder geval 7 miljoen kindabod is. Dus het is uh, heel populair. Jij bent uh, fan, is dat vanwege het feit dat het zo uh, realistisch is, dat het een, een, een nieuwe ontwikkeling is, dat er zo'n strip is, of, uh, of ben je, vind je het ook nog een mooie strip? Is het ook nog leuk om te kijken? Ja, het is echt leuk om te kijken. Het is een soort, uh, soort, soort combinatie van een soort Japanse manga met, uh, ja, met best wel realistische uh, uh, afbeeldingen van Van Poetin en uh, met Vediv en de Setsum. Ja, vooral met Vediv is leuk. Die heeft een uh, die, die komt aan als een, als een soort wilde beer. Hè. Met betekent beer in het Russisch. En dan doet hij zo'n berenpak uit en is ineens een hele sympathieke jonge man met een iPhone. En die met de iPhone dan uh, ook weer een bus gaat redden. Nou goed, er gebeuren allerlei dingen, maar ja, ik vind het heel leuk getekend, heel goed gedaan. En, uh, uh, ja, het schijnt dat we volgende maand een vervolg krijgen. Dus uh, ik zit er in ieder geval heel erg op te wachten. Nou, Poetin komt er niet zo goed vanaf dus. Uh, je kan dan denken, de, de makers van de strip die moeten oppassen... Ja, dat, uh, dat, dat zou kunnen. Uh, er, er gaan allerlei geruchten. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, het is waarschijnlijk hij besteld wordt Kremlin... om alvast een beetje de discussie over, over de aankomende verkiezingen in 2012 uh, uh, oh. aan te wakken. Nou goed, ik weet het niet. Uh, de maker van de slip is volgens nog uh, unaniem gebleven, heb ik niet idee. Dus het is op een paar internetsites gepubliceerd onder superpoetin.ru. Ja. En, uh, ja, en we hebben nog geen idee wie het erachter is. Dus voorlopig denk ik dat de maker uh, ik denk dat die hard bezig is met deel 2 en deel 3. Olaf Koens, onze man in Rusland, bedankt weer uh, voor je verhaal... En uh, het kan goed zijn dat je benieuwd bent geworden naar de strip... net zoals die andere 7 miljoen volgers. Uh, we zullen het nu even twitteren, at BNN Today. We zetten het even op alle sites, ook op facebook.com slash BNN Today. Want hij is namelijk ook nog in het Nederlands vertaald. En dan nu nog even een uh, dienstmededeling. Vanaf aanstaande maandag hoor je in BNN Today de schippers van BNN. presenteert. De schrijvers van BNN. Hallo, hoijes. Ik ben Luc en mij ken je van de Today's Topics en dit is Frank. Hoijes.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 Sluiswachter worden we. Ja. Uh... Ik wil ook wel graag vieze dingen eten die dan in het IJsselmeer... Zoals voortjes of zo? Voortjes en kan, zo, vind ja, Kan dat? Ja, denk ik wel.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 Kwart voor tien in BNN Today. En volg ons ook online facebook.com slash de schippers van BNN. Dus facebook.com slash de schippers van BNN. Frank, schipauwtjes. Ze hebben er zin in, jongens. Hoor je dat aan de stem van Luc? Ach, maandag dus hier op BNN Today te horen. En je kan het ook allemaal lezen op bnntoday.nl. Het is uh, half tien, precies. Hier is het nieuws. Ewout jongen. Jong. Radio 1.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 Je hoorde het net al, acht Europese banken zijn gezakt voor de stresstest. Vijf in Spanje, twee in Griekenland en één in Oostenrijk. Nederlandse banken hoeven zich voorlopig geen zorg te maken. Ze hebben de test netjes doorstaan. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar volgens Roland Koopman, presentator bij RTL Z, zegt deze stresstest helemaal niets. Roland, goedenavond. Goedenavond. Voordat we uh, verder gaan op dat punt, uh, heel nog uh, eventjes eerst even uitleggen wat die stresstest nou precies inhoudt. Die stresstest. Uh, wat, wat, wat er gebeurt is dat uh, er worden denkbeeldige scenario's bedacht... Uh, waar uh, banken mee te maken zouden kunnen krijgen. Bijvoorbeeld als de werkloosheid in een land heel erg oploopt... de consumentenbestedingen terugvallen... Uh, de huizenmarkt of de of, uh, commerciële vastgoedmarkt instort, uh, de rentes heel scherp oplopen, allemaal dat soort zaken. Uh, en, en dan wordt er gekeken wat daarvan het effect zou zijn op de financiële positie, de financiële sterkte van banken. Dat is eigenlijk wat er gemeten wordt. Ja, 90 banken zijn getest, 8, 8 zijn er gezakt. Ja. Uh, ik heb net nog even een paar sites van Nederlandse banken gezien, die hebben trots gemeld, we hebben het gehaald. Ja. Jij zegt... Allemaal onzin, slaat nergens op. Nou, nou dat, is, dat is wel weer lekker kort op de bocht. Ik hou er wel van. Zo'n test zegt natuurlijk wel iets. Maar zo'n test is vooral nuttig voor de uh, financiële toezichthouders. Verder heb je er als consument heb je er eigenlijk niks aan. Als, uh, de financiële markten, ik vraag me af of ze er nou echt zoveel aan hebben. Er zijn een aantal redenen voor. De de stressscenario's zijn in sommige situaties helemaal niet zo extreem. Mm -hmm. Er wordt bijvoorbeeld uitgegaan van een, een Europese werkloosheid van 10% dit jaar en 10,5% vorig jaar. Nou, we zitten in Europa al lang boven de 9% gemiddeld. Dus wat is het extreem aan dat scenario? Nou, ze kunnen nog een paar dingen noemen. Het kan veel uh, erger worden, bedoel je? Ja, ja. ja. om echte echt, echt extreme situaties te testen, dan moet je die percentages moet je opvoeren. Die test moet veel strenger zijn. Banken vinden het nu al uh, veel te streng, maar volgens mij is het nog niet streng genoeg. En bovendien, um, een van de uh, grote scenario's waar Europa nu uh, uh, over vergadert... en waar iedereen zijn adem over inhoudt, is gaat Griekenland wel of niet failliet? Mm het -hmm. uh, faillissement van een land als Griekenland is in deze stresstest helemaal niet meegenomen. Ja. Dus wat heb je eraan? En dan zijn er zijn ook nog twintig banken die eigenlijk de proef niet doorstaan hadden. Nou, het geval is, je moet een eikmoment kiezen voor zo'n test. En, en, en dat is, het eikmoment is 31 december 2010. Alle banken hebben het jaar afgesloten, al die cijfers die zijn gepubliceerd, zijn allemaal gecontroleerd door accountants, dus dat was een goed moment om, om te gaan meten. Dan zou je zeggen, hou je dan ook bij alle gegevens van 2010? Als... Wij, uh, als de uitslag gepubliceerd zou zijn op basis van uh, al die data, dan zouden 20 banken in Europa de test niet doorstaan hebben. Ja. Maar, zegt die uh, Europese bankautoriteit, in de tussentijd heeft een aantal banken weer zoveel kapitaal aangetrokken uh, dat dat aantal van 20 is teruggebracht naar 8. Uh, dat wil zeggen, de rest is dus kennelijk wel sterk genoeg. Ik ja. denk van ja... Uh, daar gaan we alweer schrijven. We gaan weer wat, wat, wat mist op zo'n onderzoekje leggen. En uh, daar gaat de transparantie weer. Ja, De, de kritiek die jij hebt op die stresstest is niet nieuw. En uh, die, deel, die deel jij met vele andere uh, deskundigen. Uh, als voorbeeld, alle Ierse banken die zijn eerder al eens geslaagd. En uh, zijn vervolgens keihard onderuit gegaan. Is het wel mogelijk om zo'n test, nou ja, een goede test als dit, te ontwikkelen? Waar je iets aan hebt ook. Ja, nou kijk, er is ook een andere kant aan de medaille. Dat is natuurlijk, je moet, je moet iets doen. Uh, iedereen is erover eens dat die vorige stresstest die is gehouden, dat was, dat was gewoon een wasse neus. Uh, dat, dat, dat stelde niks voor. Het voorbeeld wat jij net noemt is een hele goede. Die Ierse banken die gingen er allemaal doorheen. En die uh, zijn vervolgens nou bijna allemaal uh, tot behoorlijk in de problemen gekomen. Dat gaf aan dat die test niet deugde. Dat was de reden om uh, nu nog een test te doen die dan iets strenger zou zijn. Uh, maar ja, goed, er zitten een hoop manco's aan deze test. En een van de grootste manco's is dat we, wat mij betreft, uh, dat we niet uitgaan van de mogelijkheid van het faillissement van een Europees een Euroland. Terwijl als je naar de markten kijkt, de, de, de geldmarkten, als je kijkt naar de, de Rentes. Uh, die, die daar uh, inmiddels uh, voor 10 voor uh, jaar of, of 15 jaar uh, geld op uh, uh, G staatspapier moeten worden neergeteld. Ja. Uh, die zijn aanzienlijk. Dus die markt die gaat al lang uit van de optie dat een land failliet gaat. Ronald Koopman van RTLZ, dankjewel. Goed. Stresstest, onzin. Maar dat was een beetje korter de bocht, maar ongeveer wel de strekking van het verhaal. John Legend is dit met een hele fijne. Our Generation. It's all left up to us To change this present situation Take lessons from our elders Don't make the same mistake Let's do the world with love And get rid of all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 Just what we must. Straighten it out, straighten it out.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 your body but not your mind we lay it all on the line in the struggle we grew but together here's what we gotta do our generations. It it's out. all left up to us straight straight our generations. let's do out. just straight what we, we must straighten it out our straighten it out straighten come on straighten up. it out, our hey, straighten it out. Straighten yeah up. come on our In BNN Today praten we elke avond over de Tour de France met onze favoriete wielrenner Kenny van Hummel, de man met zijn onverwoestbare karakter naar heb puur op kracht te gereden. Een lichaam die wilde niet, man. Ja, die kop die zei, godverdomme, je gaat naar die finish toe. En ja, verdomme. Waarom? Ja, ik heb net 10 kilometer, toen zal ik zo naar de kloten. Nee, nee, godverdomme. Dokken, dokken. Kenny van Hummel, hè? een hele goede avond. Kenny, kom maar, maar in. Ja, hoi. Ja, Hallo. je bent er nog. Ja, nou fijn ja. dat je nog wakker bent. En uh, hier in de studio ook Erben Wennemars ja. uh, aangeschoven, onze sportrubriekman. Nou, nou. En um, de reden dat jullie nu bij elkaar zitten, want het was de dag van de sprinter. Ja, dan zou je niet verwachten dat het de dag van de, van, de, van de sprinter zou zijn. Want er kwam een enorme zware berg in. Maar dat er dan toch een sprinter wint en echt een oermens wint, dat doet mij heel erg goed. Hè. Ja, erben natuurlijk sprinter, maar dan op het ijs. Uh, en ja. als schaatser fiets je ook veel en ben je fietsfan natuurlijk. Zeker weten. Kenny, uh, jij sprint ook behoorlijk wat af. Um, hoe bijzonder is het dat een sprinter deze etappe wint? Nou ja, een, et een etappe met een uh, beklimming van de horse-categorie... en uh, ja, met een sprinter voor, uh, voor in de kopgroep... en uh, die het dan eigenlijk uh, op indrukwekkende manier eigenlijk kan afmaken. Ja, dat, uh, ja, dat wekt bij mij alleen maar, alleen maar bewondering op eigenlijk. Maar je moet tegenwoordig ook veel meer allround getraind zijn. Want het niveau is zo hoog... dat je al, als je alleen maar een sprinter, dan kom je nooit aan de finish... Dus je zult nu wel meer mo moeten, moeten, moeten kunnen dan alleen maar, alleen, maar, alleen, maar, alleen maar sprinten. Ik denk dat Thor Husserhuss of Davon echt het, het, het ultieme voorbeeld is. Dat is een, ja, de, de ultieme viking. Als je hem ook ziet zitten op de fiets, dan is het ongelooflijk. Hij is zo, zo, een enorme sterke beer. Ja, ja. Ik vind het echt, echt niet van haar. Het is wel echt een bul. En, uh, maar hij... Ja, het is niet echt meer een... een, een, een, een, een, een, een echt, ja, het is wel een sprinter, maar het is niet een... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Een sprinter puur sprinter. Nee, precies. Maar mag ik even een stelling erin gooien? Want twee, ja. sprinters bij elkaar, dat is een fijne gelegenheid om een pittige stelling te stel uh, neer te leggen. Sprinters zijn over het algemeen lui. Nou, weet je, eigenlijk als je wil sporten, dan, uh, dan wil je eigenlijk sprinter zijn. Dus, maar als je dan blijkt dat je daar eigenlijk geen talent voor hebt, dan moet je trainen. Dan moet je dus allrounder worden, want sprinten sprinter, dat, dat, dat heb je of dat, dat heb je niet. Dan kun je wel een klein beetje aan, aan, aan, gaan, aan gaan sturen, maar niet zo heel veel. Maar als je dus geen talent hebt, dan ga je dus allrounder. Ja, bij dan het schaatsen. Ga maar ook in het, ook in het wielrennen, dan ga je, dan ga je wat anders doen, want de andere onderdelen die zijn veel beter trainbaar. Maar goed, nu is het, is het niveau wel zo hoog, dat alleen met talent kom je er ook niet. Dus een sprinter moet ik gewoon keihard trainen. Ja, uh, Kenny, wat vind jij? Ja. Sprinters is een luier sporter dan een allround sporter? Nou, ik heb vandaag nog acht uur op de, op de fiets gezeten in de Alpen en ik heb uh, zwaar afgezien. Maar ik zie zeker wel ook zelf, ja bij mezelf eigenlijk wel trekjes af en toe. Dat ik wel, ja, dat ik ook wel uh, een luiheidssyndroom uh, vertoon. Maar ja. ik, nou ja goed, ik, moet, ik ben wel een renner die veel, veel moet trainen. Ik, ik heb wel talent natuurlijk, maar ik moet wel het compenseren met heel veel trainen. Dus. Ja. Ja. Maar, maar, maar wat je ook als sprinter hebt, als sprinter moet je altijd wel een bepaalde frisheid hebben om te kunnen presteren. Als Orano moet je veel meer, of echt wel een duur sport moet je veel meer investeren. En dan moet je, uh, ja, dan moet je ook, ook veel meer trainen. Als je echt wil, wil profit, kunnen, moeten, kunnen, kunnen profiteren van, van, van je sprinter moet je altijd wel fris zijn. Dus dan moet je ook wel een klein beetje laten. Ja. Ik wil nog ja. even één ding met jullie beiden bespreken. Namelijk Robert ja. Geesink. Uh, jij wil daar nog iets over zeggen. Ja, Robert Geesink. Dat was toch wel een, een, een hele treurige dag voor hem. Gisteren was het de dag waarop het eigenlijk gewoon moest gebeuren. Ook de eerste echte test. En dan meteen zakt hij door, door het ijs. Wat is er ja, mis, denk nou, je? Ik denk, ik denk dat hij uh, te weinig wedstrijden gereden heeft. Ja? Ik denk dat hij, dat uiteindelijk is hij zo fysiek zo goed voorbereid. Maar op een gegeven moment gaat het gewoon om winnen. En moet je gewoon vaak wedstrijden rijden. Misschien, maar misschien heeft, uh, heeft Kenny daar ook wel een mening over. Ja, ik denk zijn vader is uh, overleden. En uh, het lijkt wel alsof hij uh, in één stuk doorgegaan is. En uh, ja, ik, ik denk ook wel dat dat misschien een beetje mee te maken heeft dat hij nu, want het is wel echt maandenlang. Ja zich aan het focussen geweest op deze Tour de France en uh, ja. ik denk dat hij het proces met zijn vader eigenlijk nog, nog, maar, nog ha, niet eens eigenlijk verwerkt heeft. En, en hij is van de week natuurlijk gevallen en uh, dan kom je ook in een dipje en het, uh, ja. het is fysiek en mentaal ook een uh, hele zware sport. En dus misschien dat hij dat ook niet helemaal goed, uh, ja, goed, uh, goed heeft verteerd.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 Jonathan en Jeremiah was dat met Happiness... het afgelopen weekend nog op het Sea Jazz Festival te zien. In de studio uh, twee grote sporters. Want ik zei het al, Erben Wennemars blijft even lekker zitten... want we gaan doorpraten over wielrennen. Want terwijl heel wielerminnend Nederland nog stiekem... hoopt op een onhaalbaar Nederlands succes... sorry dat ik het zeg... Uh, ...heeft wielrenster Marianne Vos afgelopen zondag doodleuk de Giro Donne, de Giro voor vrouwen, gewonnen. En daarmee schreef ze geschiedenis, want ze is de allereerste Nederlandse ooit die de Giro op haar naam schreef. Giro, natuurlijk. En dit is sowieso een goed te zien voor Marianne, want ze heeft al sinds maart 30 wedstrijden gewonnen. Marianne, welkom. Ja, hartelijk dank. Je moet er zelf om lachen. Ja, ja dat is 30 uh, klinkt veel, hè? Ja, dat, maar, nou, dat, dat is oh, gewoon veel. Het hoor. is heel veel, ja. Ja, dat is ook echt heel veel. En het klopt ook, toch? Ja, ja. Je won vijf van de negen etappes in de Giro. Je won de roze trui, maar ook de bergtrui en de puntentrui. Deed daar verder nog iemand mee überhaupt? Ja, er waren er zo 140 aan de start. <laughs> nou is dit, want we moeten het toch eventjes in verhouding plaatsen. Giro Donne werd tegelijk met de Tour verreden. Kun je die wedstrijden met elkaar vergelijken? Nou, niet helemaal natuurlijk, maar de Giro is... Uh is voor ons wel uh, wat voor de mannen de Tour is. Voor ons is het de allergrootste etappenkoers. Iedereen uh, werkt daar naartoe. Alle ja, ja, klimmers, tijdrijders... Uh, daar is het het hoogste doel voor in het seizoen. Dus, uh, ja. Maar hm. is er ook een tour, een tour de France voor vrouwen? Nee, niet meer. Die is er niet meer? Nee. Okay. Dus, dus uh, dit is het dit toernooi is wat je moet winnen elk jaar? Dit is het summum voor de, voor de wielrenners. Zit je ondertussen nog wel de Tour van de mannen te volgen? Ja, we doen ons best. Maar meestal... Uh, we kwamen we pas echt s'avonds uh, laat terug in het hotel. En dan, uh, nou ja, het enige waar we dan nog zagen was... of een flits van de finish, of een flits van alle valpartijen. Ja. Dus ja. dat hebben we wel meegekregen, dat het hectisch was uh, sowieso. Ja. Erben, uh, nou zit Marianne ernaast, dus altijd even lastig. Maar ja. waarom is zij zo geniaal? Nou, ze is gewoon een, een, een, heel, een enorm multitalent. Zij, zij kan inderdaad echt alles. En ze is zoveel beter dan, dan, dan de rest. Ik denk dat... Uh, het is eigenlijk ongelooflijk dat, je bent natuurlijk wel bekend in Nederland... maar dat je nog steeds niet een enorme superster bent. Want je hebt alles gewonnen in vele disciplines. En ik ben er ook van overtuigd dat als je ooit zou gaan schaatsen... dat je daar ook, ook hoge ho ho over zou gaan, zou gaan gooien. Uh, dat is natuurlijk wel een, een, iets, iets heel moois wat, wat we, wat we ja. hebben in Nederland. Je bent niet de enige die dat zegt en dat vindt. Ook uh, toerwinnaar van vorig jaar en winnaar van de Giro d'Italia... Alberto Contador, die kent jou Marianne. Um, uiteraard, jullie kennen elkaar vast allemaal. Uh, afgelopen week bracht het Belgische tv-programma Vive le Velo. Jullie bij elkaar. Luister even mee ja yeah. wat thank you grand match in incredible you win <laughs> in in everything ciclocross pista going uh, de giro yeah. five stages five stages yeah yeah, five, right? yeah. Well. Ah. nice to meet you yeah what well, nice to meet you too it was uh... okay. ja de grote grote Alberto Contador en dan ging hij vervolgens daarna twitteren en dan zegt hij great visit today of Marianne Vos giro's winner and of everything she wants de grote Alberto Contador die dan jouw carrière volgt doet dat je wat ja, dat is natuurlijk prachtig. Uh, het is uh, sowieso leuk om te horen dat hij iets van vrouwen en weet. Maar als hij dan je herenlijst op begint te sommen, dan uh, is het helemaal wel, uh, wel mooi natuurlijk. Dat hij voor de, tijd even, of voor de start even tijd nam om, uh, om een praatje te maken. Verbaas je het, ja? Nou ja, een beetje wel. Sommige mannen die interesseren zich helemaal niet voor het en sommigen inderdaad volgen het best wel, want ik spreek er wel, uh, wel meer uh, ...wielrenners en die, die volgen het ook echt wel. Maar dan kom je daar in, in de Tour de France... ...en dan zie je in één keer dat het zo'n enorm groot circus is. Baal je dan of, of, of denk je van... God hey, ik, ...ik heb net de, de, de, de Ronde van Italië gewonnen. Dat was waarschijnlijk iets kleiner. Ja, maar de Giro leeft in Italië ook wel. En of okay. dat het nou man of vrouw is... Uh, ...die Maglia Rosa, de Rosa is gewoon heilig. En uh, echt heel veel mensen langs de kant... Enorm enthousiast publiek. Uh, elk, elke dag was het uh, drie kwartier tot een uur op, uh, op de rij. Mm -hmm. Dus uh, ja wat dat betreft qua aandacht in Italië hadden we ook niet uh, niks te klagen. Maar ja, dat is de rij. We hebben onze eigen rij en daar zit Marts Beets, dat is de NOS. En er was deze week toch een beetje ophef over. Uh, namelijk over de aandacht voor jou. Uh, een zeer grote overwinning. Luister even mee. Over Marianne Vos en uh, de winst van de Giro. Ja, want dat is een beetje ondergesneeuwd. in ondergesneeuwd, ja. Uh, Hoogeland-hype. Marianne Vos, dat die uh, wel te gast was... Nou, daar gaan we weer, bij de Vlaamse televisie. Maar dat zij niet, zowel niet bij Tour de Jour. als bij de avondetappe te gast was. En daar zijn mensen toch een beetje verbolgen over. En er staat geen camera op. En wij doen daar geen extra uitzendingen voor. Het vrouwenrennen uh, schijnt niet belangrijk te zijn. Ja, zou die daar nou van balen, Mart? Of uh, wat denk jij? Nou, ik weet het niet. Ik, ik, ik hoor zelf in zijn aan. woorden dat hij eigenlijk vindt dat er meer aandacht moet ja, zijn. Ja, nou ja, dat is mooi. en uh, ik, ik hoop dat, uh, dat zijn stem daar ook uh, toe doet uh, bij de NOS. En dat het uh, in de toekomst beter gaat. Het is natuurlijk heel jammer dat het niet gezien wordt. Want het is echt een prachtige ronde. Die Giro er is echt tien dagen lang op het scherp van de snede gekoerst. Ja. En uiteindelijk uh, lijken die uitslagen, die flatteren dan een beetje. Want dan inderdaad win ik vijf etappes en drie trui. Mm. En dan lijkt het nou, er heeft verder niemand meegedaan. Maar we hebben elke dag... Uh, ja, daar echt uh, volle bak voor moeten rijden en uh, ook echt af moeten zien. Ja, en dan ben je ook nog vier keer Nederlands kampioen op de weg. Twee keer Nederlands kampioen tijdrijden. Twee keer Nederlands kampioen veldrijden. Twee keer Europees kampioen veldrijden. één keer wereldkampioen mountainbike. Twee keer wereldkampioen op de weg, et cetera, et cetera. Erben, aan jou de vraag, als je zo'n erelijst hebt... hoe kan Marianne er nou voor zorgen dat dat vrouwenwielrennen... veel meer aandacht krijgt, zoals Marianne zegt, verdient? Nou, ik denk dat uh, sportief gezien hoef je in ieder geval geen zorgen te maken. Dus, dus je wint genoeg. Maar als ik dan kijk naar bijvoorbeeld een, een Leon T. van Morzel... Die, die had naast het sportieve... had ze ook nog een enorme PR-machine erachter hangen. Het was altijd, ze had een enorm verhaal. En dat is natuurlijk ook een onderdeel... wat tegenwoordig bij professionele topsport... dat hoort er gewoon bij. Dus daar zul je ook uh, tijd en energie in moeten steken. En kijk, ze, ze kan hard genoeg fietsen. Daar ligt het niet aan. Marianne, hoe gaan we jou beter verkopen? Ja, nou ja, zeg het maar. Nou nee, ja, nee, inderdaad. Ben, denk, de houd je, ook over houd het je bezig? Nee, uh, uh, houdt me bezig en aan de ene kant wel. Want het is gewoon heel jammer dat het dus niet gezien wordt. Ja, en, uh, ja je, re je resultaten worden, nat worden natuurlijk wel, wel, wel gezien. En ja, maar de resultaten op zich, uh, dat is niet het, het mooiste. Wielrennen zelf is gewoon zo'n mooie sport. Ja. Dus de resultaten zelf, die zijn natuurlijk leuk. En die, het is mooi dat iedereen het weet dat ik uh, ja. hier en daar een wedstrijdje win. Maar fietst van Morse een mooier dan Marianne Vos? Nou, dat weet ik niet. denk ik niet. Oh. Ja. Waar zit het verschil in, denk jij zelf? Uh, nou ja, goed, uh, mijn karakter is natuurlijk uh, uh, vrij rustig. Het is niet het meest interessante wat mensen willen, je moet eigenlijk willen horen. Een, een beetje een scheutje van Ermelmasker. Ja, ja. nee, nee, dus, nee, nee. Maar misschien is uh, natuurlijk ook nog jongens. Ze kan, kan alle kanten nog op. Maar zou, zou, zou je niet Leontien als, als grote mentor uh, da daarin ja, willen Ja, Maar gebruiken? daarvoor zijn we te verschillend. En dat is. Ik denk ook niet dat ik uh, wat dat betreft, op Leontien zou moeten willen lijken. Uh, zij. Zij is Leontien, ik ben Marianne. Ja, je hebt ook ja. je trots. En, uh, nou, ja, ja. Goed, nou ja, ik heb ook mijn trots. Uh, het is natuurlijk mooi zoals uh, zij haar carrière heeft, uh, heeft doorlopen. En, maar ja, ik ben, uh, ik ben misschien uh, wat anders. Ik weet niet of je van de week de Volkskrant hebt gelezen. Daar stond een ingezonden brief van een man die vond dat vrouwensport geen echte topsport was. Gelezen? Nee, ik heb ik niet gelezen. gelezen. Eerste reactie? Nou ja... Dan moet hij eens uh, komen kijken. Ja, nou, een reactie die daarop kwam... was ongeveer hetzelfde. Die zei uh, dat hij dan maar een uurtje met jou moest gaan fietsen. Fiets jij elke man, en ook op hoog niveau... fiets je die eraf? Nee. Nee? Nee. Nee, want we hebben inderdaad gewoon fysieke, fysieke verschillen. Maar dat betekent niet dat het geen topsport is. Ho wij, hoe ver wij... zou jij mee kunnen doen in de huidige Tour bijvoorbeeld? Oh, we, daar heb ik geen idee van. Maar ik, ah, ja. eh, ik, ik zou hem waarschijnlijk niet uitrijden. Dat, uh, dat is, uh, is duidelijk. Dat is... We hebben gewoon fysieke verschillen. Mm -hmm. en, uh... ja Maar dan moet ik het ook een beetje voor, voor Marianne opnemen. Want die fysieke verschillen die zijn er gewoon. Maar dan moet je kijken naar hoe beleeft ze haar sport. Hè? Hoeveel uren steekt ze erin. Uh, met wat ja. voor een prof, hoe, hoe, hoe benader ze de sport. En dan, dan kan ik toch wel zeggen van dat, dat, dat, dat vrouwensport echt wel topsport is. Als ik kijk naar, naar, naar Marianne. Of wat zij er allemaal voor doet. En ik heb ook bijvoorbeeld in schaats Als ik kijk bijvoorbeeld hoe een Irene Wüst uh, leeft als topsport. Dan zijn dat echt absolute topsports. En natuurlijk zo kunnen ze het nooit van een man winnen. Want ja, die fysieke die zijn er gewoon. Dus je moet niet kijken naar wat het eindresultaat is, maar je moet kijken naar nou, hoe, hoe benaderen ze de sport. Ja. En ik denk dat dat wel echt, echt wel vergelijkbaar is. Ja, je werkt er net zo hard voor en de beleving is inderdaad precies hetzelfde. En uh, in de wedstrijden is de, is de focus hetzelfde, de, de concentratie en je gaat ja, de strijd gewoon met elkaar aan. En uh, nou ja, dat, uh, dat vrouwen dan, dat wij dan misschien gemiddeld... Uh, een paar kilometer langzamer zo'n beeld oprijden, hm. ja. Maar de, de strijd is, is er niet minder om. Hoe zit jij eigenlijk te kijken naar de Tour, dagelijks? Ik Heb vind je nu überhaupt tijd voor om te volgen? Ja, ja nee, het is, uh, ik ben blij dat ik nu even thuis ben. Dat ik in ieder geval achter de tv die toe kan volgen. Want ja, het is gewoon een prachtig evenement. hele mooie wedstrijd vandaag, die etappe. Ja. Die was natuurlijk helemaal schitterend als uh, Husoft even. Ja, ja maar dat, dat past natuurlijk ook wel een klein beetje bij jou. hè? Dat je dus, dus, dus uh, niet, dat je out of the box durf, durf, durf te denken. Dat is ook wel de, het idee van vandaag. Een sprinter wint een bergetappe. Ja. Uh, Marianne Vos, uh, die, dan, ze was veldrijder, ze kan op de weg winnen. Ze kan overal winnen. Jij, jij, jij denkt niet in beperkingen. Jij, jij denkt volgens mij altijd in mogelijkheden, of niet? Ja, ja. ik wil altijd kijken waar die, inderdaad, die mogelijkheden liggen. En, en waar, waar de, de grenzen liggen. Ja, waar en Waar of... komt dat vandaan? Ja, waar komt dat vandaan? Ik uh, wil niet graag iets niet kunnen. En uh, tot vorig jaar had ik nooit kunnen denken dat ik de Giro zou winnen. Want ik kwam tekort in het Hoge Bergte. Nou ja, goed, dan ga je kijken van hoe ver kan ik komen in het Hoge Bergte. Want ik, uh, dat, uh, dat vond ik niet leuk dat ik eraf werd gereden in het Hoge Bergte. Is er een grens? Nee. Of beter gezegd, wat is het volgende doel? Er is wel een grens, maar ik heb denk ik de grens nog niet bereikt. En het volgende doel is, uh, is het WK 1 september. We gaan je vast weer uitnodigen als je die ook weer gewonnen hebt. Zeker weten. Marianne Vos, dankjewel voor je komst naar de studio. En uh, Erben Winnemars ook. Dank voor de komst naar de studio. En we hopen dat de radio het morgen weer doet... zodat we allemaal thuis dan, uh, de etappe van de Tour de France kunnen gaan luisteren. Dank beiden. Ja. En zo aan het einde van uh, dit uur is bijna alles gezegd. Tot slot, geef het laatste woord nog eventjes aan oud-staatssecretaris Check de Vries. Vanuit een wat regenachtig Drenthe. Maar ook hier zijn alle ogen natuurlijk gericht op wat er in Europa gebeurt. Discussie over Italië, discussie over Portugal. Maar we vergeten dan bijna even te kijken naar de enorme discussie in de Verenigde Staten... waar men ook gedoe heeft over de begroting. Maar dat hoeft voor Obama nog niet eens zo slecht uit te pakken... want Clinton had in de tijd dezelfde strijd met de Republikeinen... en uiteindelijk is hij daar als winnaar uit te voeren gekomen. Tens, DJ Grand dan. Ik heb gisteravond... Uh... Ik Mijn eigen avond gehad hier op Ibiza, dus ik, uh, tot zeven uur uh, stond ik in de club. Maar vandaag heb ik een lekker rustdagje, lekker in de zon gezeten. En straks gaan we eten bij Sapunta, wat een van de leukste restaurantjes hier uh, in Ibiza is. En dan nog het breekijzer van Nederland, Pieter Storms. Op de televisie zie ik de renners nou een tunnel inrijden. En uh, hier aan de Côte d'Azur in Zuid-Frankrijk is het fantastisch mooi weer. Die Nederlanders die bakken er helemaal niks van in die Tour de France. Het is dramatisch en triest om te zien hoe onze uh, gedoodverfde kampioen Geesing... nu al bijna 20 minuten achterstand heeft. Nou ja, het blijft wel genieten. De Tour komt hier straks voorbij. En ik zal aan de kant juichen. Ook voor de Nederlanders. En dat was het voor vandaag. Meer op bnntoday.nl, uh, facebook.com, slash bnntoday. En na het nieuws van 8 uur de avondetappe met natuurlijk de enige echte Jeroen Stomporst. Een hele fijne avond en prettige weekend ook. Tot maandag.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 Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl. Dit is Radio 1.